Het is 11 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. VN-topman Ban Ki-moon vindt dat het conflict tussen Iran en het Westen... over het nucleaire programma van Iran via onderhandelingen moet worden opgelost. Militaire actie tegen Iran is volgens hem geen optie. Ban reageert daarmee op de toegenomen spanningen... na een rapport van het atoombureau van de VN. Daarin staat dat Iran heeft gewerkt aan het ontwikkelen van een kernwapen. Teheran ontkent dat. In de aanloop naar het rapport is in Israël gesproken over een aanval om Irans nucleaire installaties uit te schakelen. Het Westen wil hardere sancties tegen Iran, maar daar zijn Rusland en China tegen. De Amerikaanse beurs is met een kleine winst van 1 gesloten. Beleggers zijn opgelucht dat de rente op Italiaanse staatsobligaties... weer onder de kritieke grens van 7 is gezakt. Het vooruitzicht dat niet alleen Griekenland, maar ook Italië... snel een nieuwe regering heeft, deed de koersen goed. En dat gold ook voor Europa. De Amsterdamse beurs sloot vrijwel onveranderd... en andere Europese beurzen noteerden tussen 0 en 1 procent winst. De paniek was wel even terug toen kredietbeoordelaar Standard Poor's per ongeluk meldde dat de kredietwaardigheid van Frankrijk was verlaagd. Het was een technische fout die het bedrijf meteen weten. De EU is blij dat de Griekse politieke partijen het eens zijn geworden over een regering van nationale eenheid. Volgens EU-president Van Rompuy moeten de partijen het nu snel eens worden over de drastische hervormingen die nodig zijn om uit de financiële crisis te komen. Alleen dan krijgt Griekenland nieuwe miljardensteun van de EU en het IMF. Die eisen onder meer een hervorming van het belasting- en pensioenstelsel. Dat moet gebeuren onder leiding van de nieuwe premier Papadimos... Hij ziet het als een belangrijkste taak om het Europese steunpakket door het Griekse parlement te loodsen. Er komt toch geen fiscale bijtelling voor superschone, volledig elektrische auto's. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV hebben daarover een akkoord bereikt. Dat gebeurde onder druk van minister Verhagen en Prins Maurits, die zich voor deze auto's inzet. Eerder deze week was een meerderheid nog voor bijtelling van 7 procent, tegen de zin van het kabinet. De drie partijen hebben ook afgesproken dat voor schone elektrische auto's die deels ook op benzine rijden het tarief voor de bijtelling nul blijft. Over twee jaar gaat dat wel naar 7 procent. Diederik Stapel heeft vrijwillig zijn dokterstitel ingeleverd bij de Universiteit van Amsterdam. Stapel kwam in opspraak toen bleek dat hij als hoogleraar sociale psychologie onderzoeksgegevens zelf had verzonnen. Volgens de UvA is er geen druk op hem uitgeoefend om het getuigschrift van zijn promotie in te leveren. Stapel werkte en promoveerde in de jaren negentig aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij in Groningen en Tilburg. De commissie Leveld, die onderzoek deed naar het werk van Stapel, adviseerde de UvA te onderzoeken of zijn doktersgraad kon worden ingetrokken. Stapel heeft het dus niet afgewacht. In Alphen aan de Rijn is een brug over de Oude Rijn afgesloten omdat die op instorten staat. Bij controle van de Koningin Juliana Brug werd ontdekt dat de draaipunten van de hoofdconstructie zijn doorgeroest. Op sommige plaatsen zitten al scheuren. Door de slechte staat van de brug moeten schepen voorlopig omvaren via het Amsterdam Rijnkanaal.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 Het ministerie van Defensie heeft nu 20 teams van mariniers... die moeten voorkomen dat schepen aangevallen worden door piraten. Binnenkort wordt dat verhoogd naar 50, Maar een Kamermeerderheid wil, wil dat het er nog meer worden. In Parijs zijn meer dan 20.000 dozen... vol miniatuur-Eiffeltorens in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een politieactie tegen illegale straatverkopers. Bij de inval werden vier Chinezen aangehouden. Ze hadden in het centrum van Parijs een bedrijfje dat de souvenirs, die waren gemaakt in China, leverde aan honderd illegale straatverkopers. Sinds maart in de Franse hoofdstad meer dan 4000 mensen opgepakt in de strijd tegen illegale straatverkoop. In Echt in Limburg is een leraar een maand geschorst omdat hij tijdens de les een website van een seksclub bekeek. De leerlingen zagen dat per ongeluk ook omdat zijn laptop nog was aangesloten op het elektronische schoolbord. Toen ouders het verhaal hoorden stapten ze naar de directie die de leraar heeft geschorst. Het weer. Vannacht in een groot deel van het land lage bewolking en nevel. Bij een stevige wind koelt het af naar een graad of drie. Overdag op veel plaatsen bewolkt. Later komt er steeds meer zon en wordt het 7 tot 11 graden. Ook het weekend verloopt vrij zonnig. En met een zuidenwind wordt het iets zachter. Tot zover het NOS Journaal de verkeersinformatie van de ANWB zijn files gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en het Pnoop in Muidenberg 2 kilometer. De A4 Amsterdam richting Delft tussen Hoogmade en Zoeterbouw dorp 2 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. En verder de N520 Nieuw-Vennep richting Badhoeverdorp die is tussen Hoofddorp en Haarlem-Badhoeverdorp dicht. Dat was de verkeersinformatie. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl Geef werknemers en relaties met kerst meer dan een cadeautje. Waardeer ze persoonlijk met een welverdiende pluim. Straks onvergetelijk goed uitpakken? Ga nu naar pluimen.nl Scapino Ballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Topdans in 45 theaters. Kijk op scapinoballet.nl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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden. Binnen zit Chris Keijner. Waar, waar ik nog nooit van mijn leven last van heb gehad, maar nu wel. Als ik in de opening van het journaal het economische nieuws heb gezien... ben ik eigenlijk heel verbaasd dat er daarna nog ander nieuws komt. Dat alles verder kennelijk gewoon doorgaat. Een heel raar, verontrustend gevoel. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Piepkleine lichtpuntjes vandaag in de vorm van nieuwe regeringsleiders in Griekenland en Italië... maar inktzwarte vooruitzichten voor de Europese economie. Dus hoe lang houdt hij het nog, de eurozone? Zometeen een rondje langs de financieel specialisten in de Kamer... en een econoom die de zaak wel wil opknippen. En gaat het zo slecht met het Afrikaans, ons kleine neefje in Zuid-Afrika, dat de regering, zoals de PVV wil, te hulp moet schieten? Ik vraag het zo meteen aan Leopold Scholz. Hij is correspondent al hier van een aantal Zuid-Afrikaanse bladen. Hoeveel blauwvintonijn is er illegaal gevangen in de Libische kustwateren toen ze daar oorlog aan het voeren waren? En wat gebeurt er met het getuigschrift dat Diederik Stapel heeft teruggegeven aan de Universiteit van Amsterdam waar hij promoveerde? Dat weet u allemaal na deze uitzending. Die begint met het overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag. Donderdag 10 november. Eindelijk, dus weer eens een beetje goed nieuws uit Italië en Griekenland. De laatste heeft een nieuwe premier, Papadimos. Onder zijn bezielende leiding moet de Griekse economie hervormd worden. Makkelijk zal dat niet zijn. Papadimos denkt wel dat hij de hervormingen sneller en pijnlozer dan zijn voorganger zal kunnen doorvoeren. En met een en ook Italië kreeg weer wat lucht. De rente voor de staatsleningen zakte weer onder de gevreesde 7%. Stelde de Duitse boendeskansler Merkel vast. En uh, ik heb de indruk dat Italië op de richting weg is. Maar de tijd dringt. Maar één U maakt nog geen zomer. Vandaar dat de Britse premier Cameron Europe nog maar eens een keer probeerde wakker te schudden. Its current state is een clear and present danger to the eurozone. En the moment van de is snel approaching. Eurocommissaris Rehn van Economische Zaken, die nu ook landen mag aanspreken op hun begroting, had nog een veel dreigender boodschap. De recovery in de Europese Unie is nu naar een standstil. En er is een risico van een nieuwe recessie. De Britten zitten niet in de euro, maar hebben wel last van de malaise. Dus maand premier Cameron de landen van de eurozone tot spoed. Als de leiders van de eurozone willen hun currency verliezen, dan ze, samen met de instellingen van de eurozone. Must act now. Maar zelfs als er snel en doortastend wordt gehandeld... klopt de Nederlandse begroting al niet meer. Er zijn nieuwe bezuinigingen nodig, weet RTL Nieuws te melden. Door de eurocrisis en de haperende economie... is er volgens betrouwbare bronnen nog zo'n 3 à 4 miljard euro extra aan bezuinigingen nodig. Twee Nederlands-Marokkaanse jongens worden al maandenlang gevangen gehouden... door de Pakistanse Veiligheidsdienst. Ze, zitten, ze zouden zonder visa het land zijn ingereisd, zeggen de autoriteiten. De ouders van de jongens maken zich zorgen, zegt hun advocaat. Dat de Nederlandse ambassade is bericht dat zij afgelopen week... een bezoek zouden mogen brengen uh, aan deze jongens... Uh, maar dat dat door de Pakistanse geheime diensten is geweigerd. En daar komt bij? Met name ook vanwege het feit dat gisteren naar buiten is gebracht... dat een Nederlands onderdaan in Pakistan is gemarteld. Wanneer de Amerikaanse republikeinse presidentskandidaten blijven blunderen, dan wordt de herverkiezing van Obama een eitje. Gisteren was het de beurt aan Rick Perry om uit te glijden. It's three agencies of government when I get there that are gone: commerce, education and the uh, uh, what's the third one there? Let's see. Ja, hij wist er dus nog twee, die twee ministeries die die op zou heffen, maar de derde daar kon hij even niet opkomen. Kan gebeuren. Nog een keer proberen. Commerce, education en uh, the... Um, uh... Nou, drie maal de scheepsrecht. Commerce. And let's see. Oh I can't. The third one, I can't. Sorry. <laughs> Oops. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En de krant vanmorgen is gelezen door Marielle Hackelman. De Telegraaf komt met een verhaal over de PVV... die een onderzoek laat uitvoeren naar de terugkeer van de gulden. Volgens de krant heeft de gedoogpartner... een gerenommeerd internationaal bureau in de arm genomen... Dat bureau zou in kaart moeten brengen of een vertrek van Nederland uit de euro op langere termijn economisch beter uitpakt voor ons land, aldus de telegraaf. De invoering van de gratis schoolboeken heeft er op bijna alle scholen toe geleid dat voor minder geld aan leesboeken is aangeschaft. Het Nederlands Dagblad publiceert over de evaluatie die het ministerie heeft laten uitvoeren. Sinds 2009 krijgen scholen jaarlijks een vast bedrag voor de aanschaf van boeken. Bijna de helft van de vakdocenten zegt dat ze sinds de invoering van de gratis schoolboeken... niet meer de methode van hun eerste keuze kunnen aanschaffen. Of dat ze minder onderdelen van de methode kunnen bestellen. In de Volkskrant aandacht voor de viering morgen van de 200ste verjaardag van de rechterlijke macht... Die viering valt samen met flinke veranderingen. Niet alleen politie en justitie krijgen te maken met de nieuwe werkwijze. Ook de rechtbanken en gerechtshoven staan aan de vooravond... van een van de ingrijpendste wijzigingen sinds 1877, schrijft de krant. Het plan is het aantal rechtbanken terug te brengen van 19 naar 10. De minister hoopt zo dat er meer ruimte komt voor specialisatie. In dagblad De Pers bekend voorzitter Marijnissen van de Socialistische Partij... tegenwoordig moeite te hebben met de term socialisme... In het interview zegt hij dat die term niet meer in de naam zou opnemen... als hij vandaag de SP zou oprichten. Marijnissen vindt dat het woord socialisme is bezoedeld. De Sovjet-Unie, Oost-Europa, Cuba, daar is het totaal mislukt, zegt de SP-voorzitter. Daar krijgen we altijd kritische vragen over. En terecht. Op de vraag van de pers of de SP dan tegenwoordig bestaat uit sociaal-democraten... antwoordt Marijnissen dat ze sociaal-democraten zijn met wat erbij. De SP heeft volgens hem sinds de jaren negentig een eigen ideologie... zonder de klassieke basis van Marx en Engels. Toch neemt er niet helemaal afstand van het socialisme. Ik vind hoe het nu in China gaat wel een goed voorbeeld. Daar hebben steeds meer mensen te eten. In Trouw een verhaal over zeven kinderen uit een zeer gelovig gezin... die drie jaar geleden uit huis zijn geplaatst... omdat hun ouders de verantwoordelijkheid en zorg volledig in handen van God leggen. Volgens Bureau Jeugdzorg is herhaaldelijk, maar zonder resultaat... geprobeerd om de ouders ertoe te bewegen beslissingen over hun kinderen zelf te nemen. Opmerkelijk is volgens Trouw dat de twee oudste kinderen... met succes hun uithuisplaatsing hebben aangevochten bij de rechter. Een derde kind is bezig met een procedure. De curator die de belangen behartigt van de kinderen... noemt hen leuk, slim, beleefd en keurig opgevoed... Bureau Jeugdzorg zegt dat religie nooit het uitgangspunt is om kinderen uit huis te plaatsen. Maar in dit gezin is niet aan de ouderlijke plichten voldaan. Het AD bericht over de 81-jarige priester Jan Pijnenburg en zijn 85-jarige vriendin Drees van Dijk. Het bisdom Den Bosch wil dat ze voor 1 december uit elkaar gaan. Terwijl de twee al 46 jaar lang onder één dak wonen. Bisdom dreigt Jan uit het priesterambt te zetten als ze niet meteen een eind maken aan hun relatie. Het bisdom zegt dat nu tot actie wordt overgegaan omdat de priester in een brochure vraagtekens heeft gezet bij het celibaat. Daar kreeg het bisdom naar eigen zeggen frontruste reacties op. Dat is de reden dat het bisdom vindt dat de priester nu maar zijn principiële keuze moet maken. Priester Jan Pijnenburg laat weten dat de keuze in dat geval snel is gemaakt. Natuurlijk kies ik voor trees. Wij blijven bij elkaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Costello hier te beluisteren met die attractions. Army, natuurlijk. Maar vanavond nog stond hij alleen op het podium van een uitverkochte Amsterdamse melkweg. Politieke chaos in Griekenland, in Italië. De rente op Italiaanse staatsobligaties die even opliep tot boven de magische en volgens veel deskundigen fatale 7% speculaties over splitsing van de eurozone in een noordelijk en zuidelijk deel. Het zijn bizarre en spannende dagen. Er hangt dreiging in de lucht, maar het is ook ongrijpbaar allemaal. Politiek redacteur Joost Vullings, goedenavond. Ja, goedemiddag, Chris. Is die spanning in Den Haag ook te snijden? Uh, ja, ja en nee moet ik eigenlijk zeggen. Ik bedoel, enerzijds gaat het werk hier gewoon door... en is ieder Kamerlid bezig met zijn eigen werk... Wordt er gedebatteerd over de zorgbegroting of over de woonvisie. Daarnaast was het gewoon prachtig herfstweer in Den Haag. En als je dan uit het raam kijkt, dan zie je gewoon mensen op het plein... rustig een kopje koffie drinken. Maar ja, dan spreek je de financieel woordvoerders van de partijen... en dan merk je toch wel dat er iets aan de hand is. En dat uitzicht dan niet in negatieve praatjes... maar vooral in positieve praatjes, want men wil de moed erin houden. Dit zei bijvoorbeeld Bruno Brakenhuis van GroenLinks op de vraag... Gaan we kapot? <laughs> nou, dat mag ik hopen van niet. Die 70% is een beetje een uh, heilige graal geworden. Uh, maar dan in een negatieve zin vanwege uh, wat Griekenland en Portugal overkomen is. Uh, en we denken dan dat 7% de magische grens is waar het allemaal fout gaat. Maar dat is natuurlijk nooit bewezen. Dus we moeten, het, uh, we moeten het onszelf niet al te moeilijk maken. Je moet kijken naar de kracht van de Italiaanse economie... en de veerkracht die daarin zit. Dus laten we, voordat we de noodklok luiden, het wel in het perspectief blijven zien. Gaan we kapot? Wij, wij gaan niet kapot. Nee, we gaan niet zo snel kapot. Wij zijn niet van suikergoed, zou mijn moeder dan. Ja, dat was Ronald Plasterk van de PvdA. Nou, het credo in Den Haag is dus... de onderliggende economie in Italië is sterk. Echt een ander geval dan Griekenland. en We willen mensen dus niet in de put praten. Ja, nou, uh, dat klinkt buiten wel geruststellend allemaal. We hebben al heel veel geruststellende uh, verhalen gehoord de afgelopen jaren. En het is steeds erger geworden. Je hebt ze diep in de ogen gekeken vandaag. Is daar twijfel te bespeuren? Mm, jawel, bij, bijvoorbeeld bij Ronald Plasterk. Wat ik nog nooit heb gedaan voor mijn leven. Of gedacht dat ik ooit zou doen. Maar vier keer per dag kijk ik naar de spreads op Italië. Hè, naar de rentestand in Italië. En dat zag je de afgelopen week. Eigenlijk sinds dat pakket van 26 oktober. De bedoeling was dat, dat de rente omlaag zou gaan. Maar ging alleen maar omhoog. Nu boven de 7 gisteren. En, en dan, ja, dan, dan knip je inderdaad wel even met je ogen. En denk je, jongens, waar gaat dit naartoe? Maar ja, Bruno Braakhuis van GroenLinks... die blijft het gewoon van de zonnige kant bekijken. Dan zien we dat we problemen hebben gehad met Ierland we leefden nog. We hebben problemen gezien met Portugal. We leven nog. We hebben problemen gezien met Griekenland. En we leven nog. Dus ik heb zoiets van... Laten we eerst maar eens kijken wat er gebeurt. Ja, en dan heb ik zoiets van: ik begrijp zijn punt. Maar of het echt geruststellend is, dat ja. weet ik niet. Ja. Ik, ik heb ook zoiets van: uh, ja. gaan we daar de oorlog mee winnen? Maar goed, zeg dat, maar. Dat is, ja. dat is misschien ja. weer mijn pessimisme. Ja. Um, nou, nou uh, waar er op 26 oktober was dat, dat uh, geweldige pakket. wat alles ging oplossen aangenomen. Um, daar is al even over uh, gedebatteerd vorige week in de Kamer. Maar ja, het was allemaal nog zo onduidelijk. Um, dat daar nog niet echt de oordelen. Dat moet goed. Licht van de Partij van de Arbeid komen. Nou, dat was er allemaal nog niet. Um... Wat, wat vindt de Kamer eigenlijk nu van dat pakket? Nou ja, als je die mensen beluistert... dan vinden ze het eigenlijk niet voldoende. Maar goed, ook hier probeert men de moed erin te houden. Kijk, de invloed van de Nederlandse parlementariërs is, is buitengewoon klein... maar het verantwoordelijkheidsgevoel is buitengewoon groot. En stel je nou eens voor dat de buitenlandse persbureaus meeluisteren... en dat een uitspraak tot onrust leidt. Nou, dat wil niemand. Dus het pakket is goed, maar moet vooral snel worden uitgewerkt. En dan hoor je nu Ronald Platt van de PvdA, Bruno Braakhuis van GroenLinks... en Ellie Blanksma van het CDA. Nou ja, weet u, daar heb ik net eigenlijk ook al, al uh, laten doorklinken. Ik heb daar grote scepties over. Uh, maar het is wel een stap in de goede richting. Dat vind ik dus ook, dat is ook de reden dat ik tot dusver niet heb gezegd... van uh, gooi maar in de versnipperaar. Want... U kan ook zeggen, nou, wat we hebben houden, we, maar er moet gewoon meer bij. Nou ja, maar dat heb ik ook gezegd. Dus, dus als dit niet, hè, of je dat nou invullen noemt... maar als dit niet meer, meer uh, vlees op de botten krijgt... dan is het, dan is het te mager om het probleem uh, te lijf te gaan. Nou ja, als je kijkt naar het noodpakket... Uh, dan, dan vinden wij toch, als GroenLinks in ieder geval... dat het pakket de escalatie voorkomt. Dat is plezierig, althans, dat deed het even. Uh, maar dat uiteindelijk het niet structureel naar de toekomst gericht is... met oplossingen om het straks beter te kunnen doen... en om geloofwaardig te worden als Europese economie. Er ligt een noodpakket. Daar vinden nu onderhandelingen plaats om verdere concretisering en uitwerking. Ik roep in ieder geval wel de regeringsleiders op... om een verantwoordelijkheid te nemen en snelheid te maken om dat pakket uit te werken of om dat pakket weer aan te vullen? Nou, er liggen hele goede contouren om verder uit te werken... en dat, is, dat moet vooralsnog maar eens geconcretiseerd worden. Ja, niemand die het aandurft te zeggen, het is volstrekt onvoldoende. Ja. Overigens vindt men het belangrijkste punt eh, om het vertrouwen terug te winnen... vooral de maatregelen voor de toekomst. Dus bijvoorbeeld niet het vullen van het, eh, van het noodfonds. Men kijkt vooral naar die eurocommissaris... die moet voorkomen dat landen in de toekomst weer uit de bocht eh, vliegen. En dat wordt in Den Haag gezien als de belangrijkste stap... Om het vertrouwen terug te winnen. Ja, nou, nou uh, werd er uh, buiten Den Haag uh, vandaag al uh, eigenlijk heel openlijk gepraat... over wat tot nog voor heel kort een taboe was... namelijk het speculeren op een, een deling van de eurozone... in mogelijk een noordelijk en een, een zuidelijk deel, hè, de euro en de zeuro. Uh, uh, mag daar in Den Haag ook al over gepraat worden? Ja, er mag voorzichtig over gepraat worden. De SGP doet dat bijvoorbeeld. Uh, die partij vindt het een optie uh, die bekeken moet worden... Maar ja, daarvan zegt Ronald Plasterk dan... ach, dat is een partij met twee zetels, dus die heeft die luxe. Maar goed, de meerderheid van de Kamer moet niets weten... van de neuro en de zeuro. Wederom Bruno Braakhuis en Ronald Plasterk. Elk geluid daar nu over vind ik gewoon prematuur. Op, op het moment dat je dat soort gesprekken serieus gaat voeren... dan ben je er al mee bezig. En dat zal de financiële markt dan ook denken. Uh, dus al zouden ze het doen, waarvan ik nooit iets heb gehoord overigens... <coughs> zou ik het in ieder geval heel raar vinden. Ik kan het meer, ik zeg nou eens voorstellen, want het, uh, je kunt de eurozone niet in, in onderdelen uiteen laten vallen zonder dat in feite die hele euro, uh, uh, dat hele europroject de mist ingaat. En dan is de schade economisch heel erg groot. Het uh, heeft zo iets gemakkelijks, hè? eigenlijk om het maar eens vanuit de Nederlandse visie te zeggen, de, de degelijke landen gaan met elkaar verder en de prutsers zoeken het zelf uit. Ja, maar dat is inderdaad veel te gemakkelijk. Want wat er dan bij die, uh, die, die zwakkere landen gebeurt... is dat die economie totaal in elkaar klapt. En, en kijk, onze, onze betrokkenheid bij de Griekse economie is... is nou, we kopen wel eens feta en olijfolie. En god, we hebben er ook wel iets geld uit staan. Maar het is toch betrekkelijk gering. Het is ook maar 2% van de eurozone. Maar de betrokkenheid bij Italië is heel erg groot. En, en dus als er daar een serieuze economische crisis komt... dan gaan Nederlandse burgers dat echt heel zwaar in hun portemonnee voelen. En dan heeft dat direct zijn weerslag op de, op, de, op de Nederlandse economie. En dan heb je het over hele andere bedragen dan waar we tot dusver over praten. Dus dat moet je echt niet willen. Ja, de eurozone is dus één en on ondeelbaar. Splitsing klinkt leuk, maar het is een dure, onverantwoorde en onbegaanbare weg. Maar naast mij zit een econoom... al af en toe met zijn <kugt> hoofd te schudden. En die geef ik nu aan jou, Chris. Goed, dankjewel Joost Vullen. Ja, Wat naast jou uh, zit Alfred Kleinknecht... hoogleraar economie in Delft. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat vindt u van uh, de, de mening... van toch twee belangrijke financiële woordvoerders... in de Kamer die zeggen... Uh, de, de eurozone opsplitsen. Daar moet je niet eens over na willen denken. Ja, weet je wat het eerste opvalt is eigenlijk... Um... Er ontbreekt een Europees wijgevoel. Dat merk je ook bij deze quotes die net waren. Mm. Als men wij zegt, dan denkt men wij de Nederlanders en niet wij de Europeanen. Yeah. En je zou als grondslag van zo'n munt een Europees wijgevoel moeten hebben. Dat is het eerste. Mm. Ten tweede. Ja, ik ben, dacht ik, de, eerste, de enige econoom geweest die enkele maanden voor uitbraak van deze crisis ervoor gewaarschuwd heeft. En toen ook al gezegd heeft: Misschien moeten we inderdaad serieus een splitsing in Noord en Zuid overwegen. Ik heb er toen in de NRC Handelsblad eh, op de opiniepagina gedaan. Ik je u nalezen in hun archief. En ja. dat heeft toen ook niemand serieus genomen. Er werd, er werd een beetje vreemd aangekeken: hoe kom je erop? Hoe, hoe kun je dat? Ik ben blij dat er intussen toch een beetje erover gepraat wordt. Ik ja. heb net in de nieuwsuur mensen gehoord. die. Dan toch zeggen, ja, misschien moet er toch maar zo gepraat worden. Ja, maar, maar, maar dan zegt men, <coughs> daar zegt meneer Plasterk dat, dat is onverhandeld. Ik bedoel, de GroenLinks wilde niet eens over praten. Meneer Plasterk zegt dat het zou rampzalig zijn, want bijvoorbeeld Italië, daar zitten we met zoveel draadjes aan vast dat gaat ons enorm veel geld kosten. Ja, dat is toch niet erg? Ik bedoel, er zijn nog meer EU-landen waar we met allerlei draadjes aan vastzitten, zoals Zweden bijvoorbeeld. Uh, Zweden is ook niet in de euro en dat zijn keurige EU-leden waar we goede relaties mee hebben. Hmm. Dat zijn een stuk of tien EU-landen. Lidmaat, lidstaten die geen euroleden zijn en waar we het prima mee kunnen vinden. Er ja. is dus niks mis. Is het nog realistisch <coughs> uh, om zo te denken als uh, de onze politici kennelijk doen? Namelijk dat, dat we nog wel door kunnen gaan met deze eurozone? Man kan dan een hele tijd doormotteren. Uh, dat is het probleem niet, maar uh, ja. Um... Het probleem is ook, men moet daar niet zoveel over praten. Men zou het vooral moeten doen, die splitsing. Want als je daar vooraf over praat... dan gaan er hele speculatiegolven los op de financiële markten. Er kunnen allerlei onverwachte en ongecontroleerde dingen gebeuren. Dus je zou eigenlijk vooraf in alle stilte een plan B moeten hebben. Een, een, een soort handleiding hoe je dat doet. En dan moet het op een gegeven moment gewoon uitgerold worden. Zonder dat er uh, heel lang over gepraat wordt vooraf. Nou. Want is, door, is, doormodderen, is doormodderen duurder? dat kost in ieder geval ook geld ja. En het is vooral voor die zuidelijke landen zo erg want ze kunnen gewoon met geen ding meer concurreren. Ze zijn gewoon niet concurrerend tegen ons, omdat ze geen munt hebben die gedevalueerd kan worden. Vroeger toen uh -huh. ze dat wel, hadden, zijn ze heel hard gegroeid. Harder dan wij. Ja. Dus Griekenland, Spanje, Portugal waren grote succesnummers in de jaren 70, 80, 90. En ze zijn nu als we waren door de euro opgehangen hier. We kunnen geen kant meer op. Uh -huh. Dus ik hoop dat zij vanzelf inzien, dat zij beter af zijn als ze eruit stappen. Ja, en, en meneer Plasberg zei, uh -huh. zei ook al iets anders interessant. Hij zei, ja, goh, die Grieken, nou goed, we halen wat olijven en feta en uh -huh. daar, uh -huh. daar vandaan maar we brengen er vooral producten heen. Ja. Uh, is, is dat niet ook een heel groot probleem binnen die twee verschillende zones? in Ja, de Europa? dat is dan net het probleem. Als je kijkt naar de kostenniveaus en productiviteit... als je kijkt naar innovatievermogen... Ja. dan zijn die landen zoveel minder dan wij. Die zijn gewoon geen partij voor onze exportindustrie. Uh, die landen hadden de laatste paar jaar voor de uitbraak van de crisis... Importoverschotten, dus import min export als percentage van het nationaal product varieerde dat tussen de 5 en de 15 procent van het nationaal product. Hmm. Dat is heel erg veel. En dan hebben we hun jarenlang geld geleend, zodat ze deze importoverschotten konden financieren. En je moest, moest eigenlijk geen econoom zijn om te begrijpen dat dat eigenlijk een onhoudbaar ontwikkelingsmodel was. En op een gegeven moment, ja, je kunt niet eeuwig schulden blijven maken. Ja, dus, dus eigenlijk moeten zij een, uh, een, een veel goedkopere munt hebben dan de euro ja, nu is... Ja. zodat hun producten voor ons goedkoper worden ja. en wij weer meer van hun gaan kopen. Ja, precies. precies. En wij moeten wellicht ook een beetje ons inhouden... met onze agressieve exportstrategie naar hun toe. Dus hmm. ja, de Duitsers ja, zijn, en de Hollanders. Daar zijn, wij, daar zijn wij Hollanders groot mee geworden. Ja, de he? Hollanders en de Duitsers moeten maar eens leren zich te gedragen... binnen deze eurozone. Hmm. Hmm. En denkt u ook dat het gaat gebeuren, die, uh, die splitsing? Wat is het scenario wat u voorziet met alles wat er o, gebeurt? Ja, ik zou deze het dagen. fijn vinden als er een aparte mediterrane zone zou komen. Waar zich wellicht ook landen uit Oost-Europa nog kunnen aansluiten. Die dan wellicht een semi-vaste wisselkoers heeft met de Noord-Euro. Dat zou de beste oplossing zijn. Ik ben bang dat het er niet komt. Ik vrees, die geluiden die ik in de mediterrane landen hoor. Dan krijg je ook zo'n dingen dat de Spanjaarden bijvoorbeeld zeggen: we zijn te goed voor de Krieken, We willen niet met de Grieken samenwerken. Ja, dat weer, dat, dat ja. gedoe. Dus ik ben bang dat toch het nationalisme werd boventogevoerd. En hoenvoerd. de Italianen willen daar ook al helemaal niet bij. Die willen horen, daar wellicht natuurlijk. ook wel niet bij. Uh, aan het einde kan het zijn dat een aantal landen wellicht geïsoleerd uitstappen... en gewoon hun nationale munten invoeren. Dat is een tweetbeste oplossing. Maar altijd nog beter dan in de euro blijven, voor hun dan. Ja. Voor ons was het wel beter als ze blijven. Uh, maar voor hun is het denk ik beter als ze eruit gaan. Dus... Uh voor de Pasen, hoorde ik vandaag iemand zeggen... is Griekenland geen lid meer van de eurozone? Nee, dat, dat weet ik niet. Dat, dat is volstrekt onvoorspelbaar. Het zou niet serieus zijn daar een prognose te willen geven. Dat kan zijn dat ze ook nog 1 twee, drie jaar doormotteren. Het kan ook over enkele maanden wellicht iets veranderen. Dat is niet, niet voorspelbaar op dit moment. Goed. Meneer Kleinkrecht, u durft er niet alleen over te praten... u durft het zelfs te bepleiten, een opsplitsing van de eurozone. Hartelijk dank. Graag gedaan. De dieren stuw, wasserman en donker lucht. Ik licht mijn glas op om te proeven, maar voor mij zie ik jou gezicht. Van de duizend continenten, maar nu sien ik mijn boom en ik tel mijn laatste centen. Je oor al zo mee hier vannacht, ik voel jou in mijn leven. Whisky is hard, maar jij was zacht. Jij is voor drank verlieven. Glas. Is jij nog aan mij vast? Onder oh, in mij, onder oh, in mij, onder oh, in mij whisky glas. Verkeerd my oe het verkeerd gebied is, mijn uwe tran, mijn macht wil Mijn dromen was nog vis, nog vries, die zich het beet, mijn hart verraai. Want Leopold Scholz, wie hoorden we hier? Uh, dat was uh, Koos Combuys. Uh, dat is een uh, heel bekende zanger in Zuid-Afrika. Dat is uh, zijn uh, verhoognaam. Um, verhoognaam? Ja, dat wil zeggen... Schuilnaam. Zijn, ja, ja zijn artiestenaam. Ah, een ja. ja. uh, ja. Hij was een van de rebellen van de jaren tachtig... Uh, toen hebben we. Kijk, Zuid-Afrika is altijd een uh, twintig jaar zo ongeveer achter Europa geweest. Dus, uh, de... Toen kwam daar de revolutie pas. 1968 was pas 1988. Bij ik ons. moet de luisteraars even vertellen wie u bent. U bent uh, correspondent hier in Europa voor een aantal Afrikaanstalige kranten in Zuid-Afrika. En we hebben u uitgenodigd omdat de PPV-fractie vragen heeft gesteld aan de Nederlandse en de Vlaamse regering. Martin Bosma, hij is ook voorzitter van de interparlementaire. De commissie van de taalunie maakt zich zorgen namelijk over de positie van het Afrikaans, de taal waarin uh, Kombuis zingt, want die, zou steeds verder, uh, die, die taal zou steeds verder in de verdrukking raken. Universitair onderwijs in het Afrikaans zou afnemen en um, volgens de PVV uh, moet de Nederlandse regering te hulp schieten om te zorgen dat die taal niet uh, uitsterft. Um, heeft de PVV daar een punt? Gaat het zo slecht met het Afrikaans? Nou, kijk, een, een theorie is alles keurig geregeld in Zuid-Afrika. Uh, in de grondwet staat dat wij uh, elf. Officiële talen hebben, waaronder het Afrikaans, het Engels en negen zwarte talen. Hmm. In de praktijk valt dat uh, bitter tegen, omdat het ANC, uh, de regerende partij in Zuid-Afrika, alleen oog heeft voor Engels. Er hmm. wordt uh, op overheidsvlak uh, bijna geen Afrikaans meer gebruikt. Je hoort in het parlement geen Afrikaans meer. Uh, het is als handelstaal uh, sterk teruggelopen. Als onderwijstaal is het sterk teruggelopen. Die, die uh, uitspraken van uh, de PVV zijn gedaan. Naar aanleiding van een uh, uh, vergadering. Die juist vanavond plaatsvond. Uh, in Stel de Universiteit Bos, van bij, bij de, Stellenbosch. Bij de universiteit. Een van de oudste universiteiten juist, van uh, Zuid-Afrika. En mijn Alma Mater. Waar ah. ik ook studeerde. Yeah. Uh, trouwens, ik studeerde ook in Leiden. Wordt, uh, dat even zeggen. Ik ben een oude Leijenaar. <laughs> uh, maar goed. Uh, uh, de, de, uh, het was altijd een Afrikaans taal universiteit, mm. maar uh, Afrikaans is bezig om, zoals wij het naar Afrikaans zeggen... de kreeftegang te gaan. Met andere woorden, het, het uh, wordt minder. Ja, hoe komt dat? Nou, uh, dat, is, uh, dat heeft een aantal redenen. Maar, uh, de, de eerste is dat het ANC ziet het Afrikaans nog steeds ziet als de taal van, taal van de verdrukker. Van de apartheid. Van de apartheid, precies. Uh, ik denk dat dat een fout is, omdat... Uh, Afrikaans is ook de taal van de bevrijding geweest. Want een heleboel Afrikaans-talige mensen... Eh, trouwens, eh, meer dan de helft van de Afrikaans-talige mensen... in Zuid-Afrika zijn bruin, niet blank. Dus. Ja. Eh, maar een aantal mensen, zoals eh, bayers Node. Uh, en Ingrid Jonker, uh, de dichteres, en Alan et uh, etc. Die hebben de, de, de strijd tegen de uh, apartheid juist in het Afrikaans gestreden. Alan Boussac, die ook niet blank was, he? was precies, een kleurling. Precies, precies, ja. precies. Nou, een tweede reden, denk ik, is het uh, uh, feit... dat uh, um, alle bevrijdingsbewegingen in Afrika hebben dat eigenlijk gemeen. Dat uh, de taal van, van de kolonialisten... Die wordt gezien als een uh, overkoepelende, uh, bindende factor. Want de, de grenzen van Afrika zijn getrokken en uh, Europa door de kolonia koloniale mogendheden. Mm -hmm. Die hebben geen rekening gehouden met wat er op de grond leeft. De, de, de uh, scheidingen tussen, tussen de talen en de etnische groepen en dergelijke. Dat betekent dat iedere uh, staat in Afrika zijn kunstmatige schepping. Ja. En uh, dus ziet men de, de uh, koloniale taal als, als overkoepelende bindmiddel. Ja, ja. Maar uh, goed, in, in, in Zuid-Afrika uh, kiezen ze dan dus nu voor het Engels... Um... Wie, wie spreekt er nog Afrikaans in Zuid-Afrika? Nou, uh, de Afrikaners. Ja, de blanke Afrikaners. Maar veel kleurlingen ook. Nog. En uh, uh, overweldigend, hmm. uh, de kleurlingen, ik zou zeggen 90% van de kleurlingen, die hebben Afrikaans als, als moedertaal. Ja. En uh, uh, onder, onder uh, zwarte uh, Zuid-Afrikanen wordt zijn, daar nog Afrikaans gesproken? Er zijn enkele zwarte... Uh, die Afrikaans als moedertaal hebben, maar die zijn echt een uitzondering. Je hebt ook indiërs die Afrikaans als moedertaal hebben, die zijn ook. Ook een uitzondering. Mm -hmm. Als tweede en derde taal is Afrikaans uh, wel uh, wijdverbreid. Ver, ver, Met name in, in de provincie Westkaap, in de Vrijstaat, in de Noordkaap... en ook in de Gauteng komt dat uh, veel voor. Ja. Is het nou ook zo, want ik kan me herinneren... bijvoorbeeld de, de, de grote rellen in, uh, in Soweto in de jaren 70... die, die kwamen voort uit juist die taalstrijd. Hè? Ja. Dat ging ja. over het feit dat Afrikaans toen werd ingevoerd... op zwarte scholen juist. in de townships, ja. waar verzet tegenkwam. Is dat, is dat niet ook nog wel... Een een heel begrijpelijk sentiment onder zwarte Zuid-Afrikanen... waarom ze het niet prettig vinden om Afrikaans te spreken. Ik begrijp het wel, maar feitelijk is het verkeerd. Want net zo min als je het Duits kwalijk kan nemen... voor de misdaden van Adolf Hitler en Adolf ja. Eichmann... Uh, kan je het Afrikaans kwalijk nemen voor de uh, discriminatie die uh, in de apartheid is gepleegd? Dus ik begrijp het wel, maar het is feitelijk verkeerd om het te doen. Ja. Op hoeveel scholen in Zuid-Afrika wordt nog in het Afrikaans onderwijs gegeven? Uh, nou, uh, er zijn uh, pakweg 300 uh, eentalige Afrikaanse scholen, uh, Afrikaanstalige scholen. En hoeveel was dat vroeger? Uh, dat was ja, over de 2000, hmm. 2500. Er zijn een aantal scholen die. Uh, wat wij noemen dubbel medium hebben, Afrikaans en Engels. Uh, maar de, de ervaring heeft geleerd dat uh, tenzij er een hele sterke wil... bij de leiding van de school bestaat om uh, Afrikaans te, te beschermen... Uh, is dat een station naar eentalig Engelsheid. Ja. En die, die sterke wil, die bestaat er bij die schoolleidingen niet? Uh, nou, bij enkele wel. Hmm. Ik wil niet uh, door, doorgaan zeggen dat die uh, wil er niet uh, is. Nee. Maar uh, bij velen dus niet. Nee. Wat, wat vindt u van die oproep van de PVV om de regering te vragen... om de Zuid-Afrikaanse regering op het hart te drukken... om goed voor uh, dat Afrikaanse zorgen? En wat zou de Zuid-Afrikaanse regering dan moeten doen? Uh, ik uh, vind het in principe goed dat uh, er vanuit uh, uh, het buitenland uh, steun voor het Afrikaans komt. Ik had graag gezien dat uh, de uh, parlementaire commissie als zodanig dat het uh, had gedaan dat mm. dat meer gewicht gedragen als ja. alleen de PVV denk ik. Uh, maar uh, ja, uh, uh, ik denk dat de oproep eenvoudig moet zijn: uh, regering, kom de grondwet na. Ja waarin de positie van het Afrikaans oh, gegarandeerd is. Absoluut. Ja. U hebt een, een, een favoriete dichter van u meegenomen in ja, het Afrikaans. Ja, inderdaad. Laat, in het Afrikaans. Laat, laat u ons tot slot even horen hoe mooi uw taal is. Uh, dat is Eugène Marin, Die heeft dit gedicht uh, Winternacht oh. geschreven... net na de uh, Boerenoorlog. En het is van groot historisch belang... omdat dit is die eerste gedicht geweest... die bewees dat Afrikaans niet alleen maar een patois van, van de keuken was... maar een echte cultuurtaal. Winternacht. O koud is die wenkje en skraal. En blink in die doflig en kaal. Zo so wijd als die heerse genade. Lei die velden en sterlig en skade. En hoog en die rande, versprei in die brande, Is die graszaad aanroeren zoals wankende handen. O treurig die wijsie op die oostwindse maat. Zoals die lied van een meisie in haar liefde verlaat. En elk grashalmse vouw blink een duppel, druppel van doo. En vannig verbleekt het tot rip en die Niet Need we say more, om het in het Afrikaans te zeggen. Dat was het. Dank u wel, meneer Schot. Graag gedaan. <middels> Tim Knol was dat. deze van zijn nieuwste CD. Jongen houdt toch niet op met muziek maken? Nou ja. Moet hij ook zelf weten. Het conflict in Libië is voor vissers een mooie gelegenheid geweest... om illegaal te vissen op de beschermde blauwvintonijn. Die paart namelijk in de Libische wateren. Ook Europese landen zouden zich hieraan schuldig hebben gemaakt... meldde de BBC deze week. Ik ga erover praten met journalist Steven Adolf. Hij schreef in 2009 het boek Reuzentonijn. Opkomst en ondergang van een wereldvist. Goedenavond, Steven Adolf. Goedenavond. Ja, de, de Europese Commissie heeft dus sterke aanwijzingen... dat er op grote schaal op uh, blauwvintonijn is gevist... daar in uh, de wateren voor de kust van Libië... na het uitbreken van het conflict daar in februari. Hoe weten ze dat eigenlijk? Ja, dat is nog een beetje een raadsel. Dat hopen we de komende dagen ook inderdaad te horen tijdens de zogenaamde ICAT-vergadering. Dat is de vergadering van de organisatie die is uh, ingericht om die blauwvintonijnen in de Middellandse Zee van de ondergang te behoeden. Aha. Die, uh, die is op dit moment bijeen. Dat is een internationale is dat... organisatie of Europees? Nee, het is een internationale organisatie. Okay, dus het ja. gaat om, uh, om alle blauwvintonijn die vanuit de Atlantische Oceaan de Middellandse Zee binnen, binnenkomt. En ja. daar inderdaad paard voor de Libische kust. Ja. Um, ja, we hopen inderdaad wat meer informatie te horen te krijgen van... Uh, de, uh, Europese visserijcommissaris, hoe dat nou precies zit. Want het gekke is dat haar eigen controledienst... die uh, houdt bij, uh, bij uh, ja, hoog en bij laag vol... dat zij keurig netjes hebben gecontroleerd... wat allemaal uit die Libische wateren kwam... en dat het wel meeviel. Dus iedereen zit eigenlijk wel... Uh, met uh, gepaste nieuwsgierigheid te, te wachten hoe dat nou precies in elkaar steekt. Hoe ze zich uit deze schijnbare paradox gaan redden dan, ja. Ja, um, ja maar goed, het, het, het doet in wezen uh, in zoverre uh, niet zoveel af aan het feit... Dat, uh, dat er altijd in de afgelopen jaren op grote schaal... Ja, is gefraudeerd in Libië. Moet je voorstellen dat uh, Gaddafi zelf... door middel van uh, Saif al-Islam zijn uh, bekende zoon... tot over zijn oren in de visserij van de Blauwingtonijn zat. Omdat hij oh ja. namelijk zo... Ontzettend veel geld mee te verdienen valt. We weten het niet precies omdat uh, Libië weigerde de controles toe te staan in zijn, uh, in zijn uh, visserijzone. En uh, we weten dus niet precies met, uh, om, om wat voor omvang het ging. Maar je moet je voorstellen dat het een van de belangrijke kraamkamers is van, uh, van de blauwvintonijn. Ja. die nog over is in de Middellandse Zee. Ja. En ja, je kan daar uh, tientallen, misschien wel honderden miljoenen euro's mee uh, verdienen op de en, zwaar gebied. En, zware en markt. waarom is dat? Waarom is die vis zo gewild? Waarom kan je daar zo verschrikkelijk veel geld mee verdienen. Nou ja, hij is erg gewild in Japan. Uh, de blauwvintonijn is een bijna mythische vis... die daar voor de sushi en sashimi uh, wordt gebruikt. Je moet, uh, het, is een, het is een heel grote vis. Um, uh, maar niet te min voor een... Een vis van 342 kilo, om je een idee te geven... werd uh, in januari van dit jaar nog 396.000 dollar betaald. Nou, dat was dan wel een, een beetje de hoogste prijs die, die omging. Maar het gaat om ja, een, een, een prijs die enorm hoog ligt per kilo. Ik denk dus ook dat je maar relatief weinig nodig hebt... om daar echt ontzettend rijk van te worden. Ja, en nou, nou heb jij in je boek al uh, beschreven... dat die, die prachtige vis op, uh, op uitsterven na verdween is door die overbevissing. Wat gebeurt er dan precies uh, om die, um, om die uh, illegale visvangst tegen te gaan? Nou ja, de afgelopen ja, uh, decennia is die ICAT, die ik net al noemde, die internationale vergadering, in de weer zogenaamd om die vis te redden. Maar je ziet eigenlijk dat, uh, ja, ook door de betrekkelijk lauwe belangstelling van de, van de meeste mensen die denken van ach, weer zo'n vis. Het ja, dus is dus tijd... Ja. Ja, vis genoeg. Uh, het zal mijn tijd wel duren. En, uh, ja, het is natuurlijk ook geen zeehondje. Het heeft geen grote uh, ogen. Nee. Het, het, het, het zit ergens onder water, dus je ziet het niet. Hmm. Nou ja, de meeste mensen zal het werkelijk worst wezen... wat er met die blauvingtonij gebeurt. Maar het is ja een van, de, van de, eigenlijk de grootste vissen die we nog hebben in Europa. En uh, juist omdat die Japanners zo actief zijn geworden in de jaren negentig met het vangen en, en vervolgens vetmesten van die tonijn... in de Middellandse Zee gaat het daar, uh, daar hard mee achteruit. Ja. Nou ja, de grote het grote probleem, de grote vraag is... Nou, hoe kan je dat tegengaan? Ja. Nou, wat je wel ziet is dat er uh, steeds stringentere... Uh, visserij is. Hè. De quota voor die vis die wordt uh, in principe uh, gestaag naar beneden gebracht. Uh, nog, nog te weinig vinden de meeste organisaties, zoals bijvoorbeeld WWF. Um, maar ja, de controle erop is gewoon het, het zwakke punt. En, hmm. en zeker met dat soort piratenregimes zoals uh, als in, in Libië, ja. maar bijvoorbeeld ook in, in Tunesië en het gerommel in Malta en, ja. en allerlei maffiapraktijken in Italië. Nou ja, het is één grote... Nou ja, precies, want ja, daar noem je het, het al. Het gaat dus, het gaat dus uh, volgens die berichten van de BBC niet, BBC niet alleen om... Uh, wat jij dan uh, de piratenlanden noemt, uh, Tunesië en, en Libië zelf... maar het zou ook gaan om Europese landen die daar illegaal hebben gevist... terwijl ze uh, aan het oorlog voeren waren op het land. Om welke landen gaat dat dan? Nou ja, in dit geval zou het om Italië gaan, maar goed, dat moeten we nog allemaal te horen krijgen. Eén ding is ja. in ieder geval zeker dat uh, in de afgelopen decennia, of uh, ja, afgelopen tien jaar toch uh, Frankrijk, Italië, Spanje, Malta, al die landen hebben samengewerkt met, uh, met de regimes van uh, Gaddafi en, uh, en Ben Ali die ook tot over zijn neus in die tonijnhandel zat... om inderdaad zoveel mogelijk uh, daar weg te vangen. Um, dus wat dat betreft heeft Europa behoorlijk wat, uh, wat boter op zijn hoofd. En uh, de laatste jaar gaat het gelukkig iets beter. Er wordt betere controle um, op de vis ingevoerd. Dat, dat komt bijvoorbeeld door het uh, visserijagentschap... wat Europa heeft ingericht in, uh, in Vigo. Maar nog steeds uh, uh, glippen er behoorlijk wat tonijnen... door de mazen van de wet. Nou ja, en, en dus kennelijk zeker... als dat daar oorlog gevoerd wordt en iedereen uh, even een andere kant op kijkt. N N Ik begrijp dat het daar op die conferentie van de ICAT in, in Istanbul... Een, uh, een belangrijk gespreksonderwerp gaat worden, deze, deze illegale vangst tijdens de oorlog. Wat voor mogelijkheden heeft dat ICAT of misschien andere organen... om als echt duidelijk wordt dat, dat landen als bijvoorbeeld Italië... daar uh, over de schreef zijn gegaan, om, uh, om dan sancties op te leggen? Wat kunnen ze doen? Nou ja, ze kunnen boetes opleggen en er wordt dan hoop over gestegeld. Uh, nou ja, die boetes, dat kan inderdaad ook wel behoorlijk aantikken. Maar ik denk dat bijvoorbeeld wel interessant is wat het uh, WWF nu uh, heeft gesuggereerd. Namelijk om van die, uh, die kraamkamers. Uh, je moet het Wereld Natuurfonds, hè? Uh, ja, het Wereld Natuurfonds, uh, om van die kraamkamers voor de Libische kust. Kustwateren, Die zijn uh, ja, heel erg groot, die visserijwateren. Libië heeft dat eenzijdig uitgeroepen tot 65 melzon. Dus het is nogal, nogal uitgebreid. Zij stellen dus voor, van, uh, ma maak van die kraamkamers... waar die uh, tonijn ieder jaar komt paren... in plaats van het belangrijkste visgebied... juist een, uh, ja, een beschermd reservaat. Ik zou zeggen, niet... helemaal niet vissen als die vis daar gaat paren, toch? Uh, ja, nou ja, dat is de bedoeling. Als je daar een ja. beschermd reservaat van maakt... Dan... Dan kunnen ze daar inderdaad niet meer vissen. Maar het is natuurlijk nee. ontzettend interessant om te kijken wat er, wat er nu gaat gebeuren. De, het is heel politiek geladen natuurlijk. Wat, wat wil Libië daar inderdaad aan? Wat voor regime komt daar überhaupt straks aan de macht? Want ja, je moet je ook voorstellen, het gaat hier echt om heel grote bedragen. Uh, hmm. Zoals ik al zei, honderden miljoenen euro's is daarmee ge, gemoeid. En ja, daar kijken mensen natuurlijk toch op met een schuin oog naar om er een slaartje uit te slaan. Dus... Uh, de suggestie zou heel goed zijn. Probeer daar een deel van die, uh, van die zee inderdaad, af te schermen voor de vangst. Dan heb je twee vliegen in één klap. Uh, ze worden niet meer weggevist. En bovendien bescherm je de kraamkamers van de, van de blauwvintonijn. Maar goed, uh, zoals zo vaak het geval is... als er veel geld mee is gemoeid, grote belangen... dan uh, zal dat nog wel eens een keertje op problemen kunnen staan. Ja, en het zal wellicht ook niet bovenaan op het prioriteitenlijstje... van uh, de nieuwe Libische machthebbers staan om zich daarmee bezig te houden. Nee, en ook niet van de Europese, ben ik bang. Want nogmaals, het is geen, geen zeehondje. En je moet wel behoorlijke freak zijn om je toch een beetje met de blavingtonijn bezig te houden. Dank je wel voor je heldere uitleg, Steven Adolf. Het is vijf voor twaalf. Ja, ex-hoogleraar Diederik Stapel... die op grote schaal heeft gefraudeerd met zijn onderzoeksgegevens... Hij heeft gisteren zijn dokterstitel teruggegeven... aan de Universiteit van Amsterdam... waar hij dus in de tijd gepromoveerd was. En het bijbehorende getuigschrift dat hij kreeg in 1997... stuurde hij daarbij terug. Aan de telefoon heb ik Seibold Noorda... voorzitter van de Vereniging van Universiteiten... en ooit ook voorzitter van het College van Bestuur... van de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Hebt u al in een periode... Als, uh, als voorzitter van het college van bestuur... wel eens een getuigschrift terug mogen ontvangen? Nee, nee. <laughs> gebeurt niet zo vaak, hè? Nee, dit is, uh, dit is heel bijzonder. Ja, Wat, wat, wat gebeurt er met zo'n teruggestuurd getuigschrift? Komt daar een heel groot stempel ongeldig op of gaat het door de shredder? Nou, je kunt het door de shredder doen. Uh, uh, ik, ik zou geneigd zijn om... Uh, het ongeldig te verklaren. Hè. Dus als je een, een paspoort uh, niet meer geldig is... dan komen er drie van die grote ja, van gaten erin. In, of er ja. uh, komt een grote rode streep doorheen. Uh, dat zou ik hiermee ook doen. En ik zou het uh, in het archief doen, in het universiteitsmuseum. In het museum? In een, nou ja, in een nou ja, vitrine? Nou, niet zozeer in de vitrine, maar wel in de verzameling van de universiteit. Het is toch wel een, iets heel bijzonders in de geschiedenis van een universiteit. ja. Hoe ziet het eruit eigenlijk, zo'n getuidschrift? Is dat een mooie, uh, met veel uh, gekalligrafeerde tekst uh, ja, opgemaakt? Ja, mooi gekalligrafeerd, mooi opgemaakt. Uh, niet zoiets wat je gewoon uh, dagelijks ziet. Echt heel bijzonder, wat je in een, in een koker uh, krijgt. Uh, het ziet er echt heel uh, speciaal uit, ja. En als het in dat universiteitsmuseum komt, waar komt het dan naast te liggen? Wat is uw favoriete object daar? <laughs> nou. Het mooie van zo'n universiteitsmuseum is dat het vooral vol plaatjes zit. Dus heel veel foto's, heel veel prenten, heel veel uh, penningen... heel veel oude hoogleraarsportretten... Uh, afdrukken van oude uh, promotiedinees. Uh, veel dingen uit de negentiende eeuw. Toen zijn ze begonnen dat allemaal te verzamelen. Ja, ja. Uh, dus daar komt het bij als iets heel bijzonders en speciaals. Goed. Nou, wellicht het getuigenschrift van Diederik Stapel ook in de collectie. Hartelijk dank, Seibold Noorda. Graag gedaan.